Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Sure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 Het weer, buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon... en het wordt ongeveer 19 graden. Morgen minder buien en wat zon. En dan wordt het 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ADD. Op de A22 Velse Beverwijk staat voorknopend Beverwijk 3 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 He's got her reasons, but I just don't wanna know Cause for 24 years I've been living disappeared Ja, dit was Smokey Robinson met Living Next Door to Alice. En wij hebben aan de telefoon, als dat goed is, Dennis Spolders. Jazeker, dat klopt. Goedemorgen, Dennis. Hoi, goedemorgen. Hoi, ja. En toen ging het niet door. Nee, helaas. Ja, wat jammer nou. Ja, daar hadden we ook allemaal niet op gerekend vorig jaar natuurlijk. Nee, en het was zo leuk. En het begon steeds leuker te worden eigenlijk. Ja, ja, ja. En uh, ja, het is uh, de corona die de die je roet in het eten gooit. Ja, ja. ja want alleen is, maar met uh, de, de ijsbaan, zeg maar, uh, met het spelen met kinderen die daar komen schaatsen, is, is, is het niet voldoende hè? Je hebt meer nodig nee. dan dat. Ja, precies. Uh, kijk, het grootste gedeelte van, uh, van de ijsbaan draait natuurlijk op vrijwilligers. Ja. En uh, de gemiddelde leeftijd van de vrijwilliger ligt wat, uh, wat aan de hoge kant, zal ik maar zeggen. En uh, ja, daar moeten we toch uh, ja, secuur mee omgaan. En uh, ja, dan zijn er allerlei ja, uh, maatregelen waar we aan ons moeten houden. En uh, ja, we willen onze vrijwilligers natuurlijk ten alle tijden beschermen. Mm. En dan ook, ook de kleine grut uh, kan helaas niet, uh, niet op een normale wijze op de ijsbaan uh, schaatsen dan. Nee. Um... Maar het, het is natuurlijk nu uh, best wel ingewikkeld. Hè? Want ja, je, je, je hebt een toestemming en je hebt een plan gemaakt. En nou ja, er ja. worden van allerlei dingen bijbedacht. Ja. En ja. dat kan dan ja. in één keer niet doorgaan. Hoe, hoe moet je daar uh, zeg maar met, met financiën mee omgaan? Of, of is ja. het gewoon, het gaat de koelkast in en klaar. Uh, nou, we zijn natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. Hè. We hebben wel geprobeerd om uh, nou ja, de, de, de, de maatregelen zeg maar, te implementeren in de ijsbaan. Maar uh, dan kom je toch uh, uh, van het ene in het ander terecht. En uh, ja, als we het over financiën hebben, dan zijn er een aantal uh, uh, acties... die natuurlijk op de ijsbaan echt wel geld genereren... waardoor we kunnen blijven bestaan. Eén daarvan is bijvoorbeeld de, de fluitketelkeurling. Nou die die die zorgt echt wel voor de nodige inkomsten. Nou ja, je kan je bij voorstellen dat dat, dat, dat echt niet, uh, uh, ja, niet kan in dit geval. Uh, daarbij de koek en sopie, die zorgen ook voor de nodige inkomsten. Daar kan je op het ogenblik maar in je eentje achter de bar staan... waar je echt wel met z'n tweeën moet staan... Hè, in verband met de anderhalve meter uh, maatregel. Ja. Uh, nou, ook dat gaat niet. Uh, het, het terras zelf, uh, ja, anderhalve meter afstand van elkaar. Hoe ga je dat waarborgen? Hoe ga je dat ook uh, handhaven uh, in die nodig... Het zijn allemaal een paar praktische dingen die uh, financieel een, een enorme aanlating uh, laten wat dat betreft. Ja, het is natuurlijk heel ja. triest voor de kinderen die, uh, die elk jaar uh, nou ja, toch de hele kerst uh, en uh, vakantie daar uh, aanwezig ja. zijn. Ja, klopt, absoluut. Absoluut. En dat is ook heel treurig uh, dat, uh, uh, dat het niet door kan gaan. Uh, ja, ik zeg al, we hebben echt ook uh, met de gemeente gekeken van God. Uh, uh, wa wanneer zou het wel kunnen en dergelijke. Uh, maar ja, die anderhalve, anderhalve metermaatregel... dat is echt de, de, de grote bottleneck in, uh, in, het hele, in de hele organisatie van de ijsbaan. Ja. Zijn er alternatieven bedacht uh, voor, voor die kinderen in die periode? Hè? Want het is toch wel... Uh, als je, hè, je kijk even naar de discoavond die er altijd was uh, ja. ook. Ja. De opening die groot aangepakt werd, het afsluiten wat groot aangepakt werd, die kinderen ja. moeten natuurlijk nu wel ergens anders naartoe. Ja, nou dat is ook bij ons in het bestuur nog wel eventjes de revue gepasseerd van daar uh, kunnen we nog iets van een alternatief uh, aanbieden wat dan misschien niet met de ijsbaan te maken heeft. Uh, nou ja, wat ik al zeg, dat is wel bij ons de revue gepasseerd... maar er zijn geen, uh, geen concrete plannen nog uitgekomen. Dus in hoeverre dat ook gaat, uh, gaat plaatsvinden... daar kan ik, uh, kan ik op dit ogenblik niks van zeggen. Nee, misschien moeten de kinderen nee. zelf met een alternatief komen. Want uh, kinderen zijn natuurlijk ook heel creatief. Ja, zeer zeker, absoluut. En uh, ja, het, uh, het, er zijn meerdere evenementen die helaas niet door kunnen gaan uh, in die periode. Dus ik denk dat het voor iedereen een beetje tandenbijten wordt uh, uh, rond de kerst. Ja, voor jou natuurlijk ja. wel heel sneu. Hè? Je bent net uh, nieuwe voorzitter geworden. En uh, volgens mij had je dit idee we gaan er uh, vol tegenaan. Ja, absoluut. En, en dan bots je hier tegenaan. Ja, ja, ja, ik had er zeer zeker enorm veel zin in. Uh, nou ja, de rest van de, van de nieuwe bestuursleden uiteraard ook. Um, we hadden eigenlijk al gehoopt dat het, uh, dat het plein ook al uh, aangepakt zou zijn. Zodat we dus uh, uh, met, uh, met wat uh, uh, nieuwe dingen bezig konden zijn. Uh, maar ja, dat, uh, dat is helaas niet gelukt. En, uh, ja, dat, voor mij is het heel, inderdaad uh, dubbeltreurig dat, uh, dat je het net voorzitter bent. En, uh, en nu helemaal geen ijsbaan. Nee. Nee, laat maar, het niet de voorbode zijn. Ja, uh, Maar, uh, nou gaat het dit jaar niet door. Uh, nee. Hebben jullie al nagedacht hoe het dan eventueel volgend jaar, ik bedoel, ik, voor mijn gevoel, uh, blijft er altijd wel iets uh, gaan uh, hangen van wat er nu ja. gebeurt. Ja, daar hadden we nee. over nagedacht. Ja, zeker, zeker. Er worden, kijk, de, de, de uh, hygiënemaatregelen en dergelijke, die zijn natuurlijk aangescherpt. en Die kun je ook meepakken. Uh, er zijn, zijn wel andere uh, facetten die je toch wel uh, je tot, tot, aan, of tot nadenken geven. En, en dat proberen we, we volgend jaar wel, wel beter te pakken, uiteraard. Uh, hé, wat ik al zeg. Dus uh, het, het, het geeft ook wel eens stof tot nadenken, zo'n periode als dit. Ja, dat is zeker waar. Meld je dat, merk je dat in je in je bedrijf ook? Want ik bedoel, je bent een actief mens in het dorp wat werk betreft. Ja, ja. Nou, pre precies. Uh, er zijn wel uh, uh, in mijn bedrijf merk ik dat ook wel. Ja, dat, dat je uh, vaker handen wassen en uh, wat, wat wat scherper op dingen let. Uh, uh, ja, allemaal dat soort kleine praktische dingetjes. Hè. Uh, meer vragen naar de mensen om, om gezondheidsredenen, of je nou wel of niet uh, natuurlijk over de vloer kan komen. Ja, dat soort dingetjes worden wel, uh, wel even meegepakt, ja. Maar de wereld is niet meer hetzelfde, hè? Dat is eigenlijk waar nee? het een beetje op neerkomt. Ja, precies. Uh, over veel dingen moet je gewoon meer, even, meer nadenken en soms moet je er ook echt naar handelen. En uh, ja, ik merk wel dat dat, dat, dat is iets wat, waar iedereen mee bezig is, natuurlijk. Ja. Nou, heeft de, de, de vorm van de ijsbaan.? Was natuurlijk vorig jaar al anders, denk ik. Met de nieuwe opstelling. Hè? Is de, ja. Zou diezelfde opstelling van vorig jaar blijven? Uh, voor dit jaar wel, sowieso. Uh, omdat natuurlijk de. de, de het, het, het plein verder niet is aangepakt. Uh, hoe de opstelling voor volgend jaar eruit zou komen te zien... dat hangt ook nog eventjes van het plein af. Uh, maar in principe, als ze uh, volgend jaar met het plein aan de gang zouden gaan... dan uh, zou er een, een afstemming in ieder geval met ons zijn... dat de ijsbaan in principe op dezelfde plaats en dezelfde wijze zou uh, uh, geplaatst kunnen worden. Kunnen ja. blijven. Ja. Ja, dat ja. Ja, is... Uh... Het is wel een, een heel belangrijk uh, ding hè, op dat plein. Het is, uh, ja, het, is, het is een paar weken feest. Ja, absoluut. En uh, dat, dat moet het ook volgend jaar absoluut weer worden natuurlijk. Ja. Dus daar gaan we, gaan we gewoon hard aan werken om er weer een feest van te maken. En we hopen dat dan alle evenementen die we natuurlijk gehad hebben... de curling, het kabouterschaatsen, de disco on ice... en we hopen dat die uh, in ieder geval volgend jaar weer terug kunnen komen. Ja, ja precies. Dat curlen dat was toch wel een vinding een ook, hè? Ja, dat is echt, dat is een schot in de roos, hè? Ja, zeker. <laughs> zeker. Letterlijk en figuurlijk. Ja, inderdaad. <laughs> nou goed, uh, sponsoren die zijn er en die blijven, ga ik er van ja, uit? Nou. Ja, dat hopen we wel uiteraard. Hè. Ze hebben allemaal een e-mailtje gekregen, nog voordat het in de krant stond, uh, uh, uh, over het feit dat de, de, de, de ijsbaan niet doorgaat. Uh, ja, en uh, we hebben uh, uiteraard de, de hoop uitgesproken dat uh, volgend jaar ze weer mee uh, willen doen als, uh, als sponsor van de ijsbaan. Ja, ja want bedrijven ja. zijn natuurlijk ook geraakt. Hè? Die, die ja. zijn financieel... Nou ja, nou hebben jullie er wel een paar bij zitten die wel heel sterk zijn. Maar goed, ja. daar, daar zou natuurlijk ook nog wel iets in kunnen gebeuren. Ja, precies, dat is nou ja, een van die financiële aspecten die ik dan nog niet genoemd heb. Maar dat, is wel een, een, een, een, ja, dat zou een behoorlijke invloed op de inkomsten kunnen hebben natuurlijk. Kijk, we hebben dit jaar niet geïnventariseerd wie wel en wie niet zou mee willen en kunnen doen. Omdat het, uh, het eerst maar een uitslagpunt moest worden of die überhaupt zou komen. En uh, ja, dat weet ik nu nog steeds natuurlijk niet, maar uh, uh, het zou zomaar een van grote invloed kunnen zijn op, uh, op de financiën, ja, absoluut. Mm. Nou, dat wordt misschien nog een uitdaging volgend jaar, maar goed, die, uh, ja. is jullie wel ja. toevertrouwd, want uh, volgens mij uh, hebben jullie een behoorlijk sterk bestuur. Uh, ja, de wat de dat betreft wel hoor. We zijn heel homogeen, we hebben, we hebben echt allemaal al uh, dezelfde denkwijze daarin ook. En uh, ja, nogmaals, uh, we proberen er voor volgend jaar weer een enorm groot feest van te gaan maken, hoor. Nou, hartstikke goed. Nou, wij verheugen ons op volgend jaar, laten we dat maar zeggen. Want uh, CFM uh, doet ook mee natuurlijk met het uh, curlen elk jaar. En uh, ja. wij vinden het ook een feestje daar uh, op die jarenpaan. Ja, ja. Nou, dat is toch mooi. Goed, een... Uh, Mooie winter uh, gewenst. En uh, dan zeg ik tot volgend jaar. Dan gaan we er maar vanuit dat het gewoon weer gaat gebeuren. Ja hoor, wij gaan er zeer zeker ook vanuit. En uh, hartelijk dank dat ik eventjes mijn verhaaltje mocht doen. Goed zo. Fijne dag gewenst en een mooi weekend nog. Hetzelfde, tot ziens. Tot ziens. Doe. En we luisteren naar Peter André, Mysterious Girl. I stop and stare at you.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 We hebben geen Mysterious Girl, maar een uh, open meneer aan de telefoon... en dat is Raymond van of goede uh, Goedemiddag, moet ik zeggen. Goedemiddag. Ik goede vergeet middag. het altijd, hoor, dat we Goedemorgen Zandvoort zijn... maar nu zijn we Goedemiddag. Ja, ja, ja. Een beetje ingewikkeld, maar goed. Ja, mag ik Raymond zeggen? Of, uh... Ja, graag. Oké, okay. ja, Raymond. Hoe, hoe ging dat nou? Want je bent uh, er... De, de, nou, binnenkomen rollen in een, in een heftige tijd... <laughs> op vele gebieden. Ja. Dan noem ik alleen maar de Formule 1, de erfpacht en het uh, masterplan van het circuit en dan de duurzaamheid, de sport, onderwijs, corona om niet te vergeten. Ja. En nu. Ja, het, het, het had ook rustiger gekund, dat is waar. <laughs> ja, nee, maar het is, uh, het is denk ik ook mooi uh, om... Uh, nou, ik ben per 1 juli dan geïnstalleerd als wethouder... om in die vakantieperiode is gewoon even door het goed te verkennen. En ook uh, een prima periode om, uh, om in te werken. Dus ik heb uh, gebruik gemaakt van uh, de weken dat de anderen met vakantie waren... om allerlei documenten en, en stukken te lezen en contacten te leggen... en uh, nou gesprekken te voeren met mensen. Dus uh, dat was een, eigenlijk een prima inwerkperiode. Ja, een beetje een geluk bij een ongeluk. Misschien wel, ja. ja, ja. Ik, heb niet, ik heb het niet als ongeluk ervaren, hoor. Nee, maar goed, uh, meer de periode dan uh, die dat uh, geweest is. Ja. ja de, de, de naam van de formule uh, van het circuit, uh, was, was ja. je verbaasd? Ja, toch wel. Ja, het, het was al verbaasd dat het werd aangekondigd dat het de naam zou worden aangepast. En we maakten ons toch een klein beetje zorgen dat misschien wel de naam van Zandvoort uit uh, het circuitnaampje zou verdwijnen. Maar gelukkig kregen we daar al een stukje zekerheid in dat ze, nou dat gebeurt in ieder geval niet. Nou, uh, dat is fijn. Uh, maar we wisten natuurlijk helemaal niet wie dan wel uh, de sponsornaam zou worden uh, die er nu op uh, staat. Dus dat was wel weer een verrassing. Ja, ja want er waren natuurlijk meerdere sponsoren die hierbij uh, betrokken ja. waren. En, ja. en, en ja. dat is wel een verrassende uh, naam. Ja, zeker. Ja. Nou goed, de naam uh, is uh, niet zo heel erg belangrijk. Het gaat erom dat het uh, Park Zandvoort uh, in... ...in onze volksmond ja, blijft. En uh, zo is het. dat stukje ja. ervoor... ...dat is niet zo heel erg belangrijk. <laughs> nou, ik denk nou, misschien dat de voor de sponsor wel. <laughs> voor de sponsor wel, maar niet voor ons. Ja. Ja. Nee, zo is het. De, zo als is de het. bevolking zijn daar iets anders in. Uh, zeg maar, ja. ja. Anders ja. In. ja. ja. ja en, en nu heb je... ...alle stukken gelezen. En, uh, dat zijn nou, er veel. Niet alle stukken. Nou, niet, hoor, niet maar, stukken. Maar, maar, maar de belangrijkste dan wel. Ja, zo is het. Ja. Wat, wat, uh, wat is je opgevallen daarin? Nou, eigenlijk dat, dat er al heel veel al in voorbereiding uh, was, is. Uh, het komt er denk ik nu de komende anderhalf, twee jaar op aan om ook dingen in uitvoering te gaan brengen. Dus best wel heel veel voorbereidend werk gedaan. Um, om een voorbeeldje te geven, uh, waar ik direct eigenlijk al meteen mee bezig houden, is de, toch wel de keuze voor de locatie van de tennishal, de nieuw te bouwen tennishal. Uh, nou, dan zie je dat eigenlijk uh, al heel veel gesprekken daar aan voorafgaande zijn geweest. Uh, uh, in feite al keuzeopties geweest zijn. En waar het nou eigenlijk op uitdraaide was, nou oké, okay, de definitieve klap, waar moet die dan gaan komen? Waar kan die überhaupt komen? Nou... Dat heb ik opgepakt um, en dan zie je dat uh, nou, moeten er nog een paar andere dingen nog wel besproken worden met de vertegenwoordigers van de verschillende sportverenigingen. Maar ik heb goede hoop dat we daar voor het einde van het jaar echt uh, het contract kunnen tekenen met, uh, met de tennisclub. En dat we ook inderdaad vrij snel kunnen starten. Nou, ja. dat, is, dat is mooi. Ja. En dat geldt ook eigenlijk voor de renovatie van uh, Boulevard Paulus Lout, uh, Waar we dit najaar al uh, echt uh, starten. In de wintermaanden gaan we daar het riool vervangen. En, en het, het seizoen daarna uh, uh, gaan we het echt aankleden. op de manier zoals we dat ook met de bewoners uh, zeg maar, willen uitwerken. Dus, nee, nou, als je ziet, dat is de, uh, de Zuidboulevard waar, huh? Zuid waar we het over ja. hebben. Dat is de Zuidboulevard waar we het over hebben. Ja, ja. ja daar, daar mag wel wat gebeuren. Hè. Er zijn uh, <laughs> nog wat... Uh, <laughs> er gebeuren nog wel eens wat ongelukjes. En uh, Ook, zeker met ja. de drukte is daar uh, nog wel uh, wat uh, uh, uit te halen. Ja. Nou, zeker. De veiligheid, zowel voor wandelaars, maar dat geldt eigenlijk ook wel voor fietsers, is natuurlijk uh, best wel een zorg van aandacht. Uh, en en, en daar hopen we daar inderdaad ook een, een goede oplossing voor je te vinden. Dat er inderdaad in de toekomst uh, meer duidelijk is waar, waar uh, mogen mensen wandelen en waar moeten mensen fietsen. Ja. Dus dat is wel. Ja, het is, het is bizar. Ik, ik zat uh, van de week. Uh, o, uh, bij het kerk, op het Kerkplein, zeg maar. Uh, en, en daar komt een auto aan van... Uh, hoe heet het? Zo'n geldauto die komt eraan. Ja. Dat snap ik. Die mensen moeten iets bij zo'n loket doen. En er ja. komt dan een, uh, een andere auto achteraan. En dat was dan om een uur of één, uh, uh, zeg maar, smiddags. En dan denk ik, volgens ja. mij mogen hier helemaal geen auto's rijden uh, op die tijd. En ja... Daar verbaas ik me dan over. En ook mensen die op de fiets voorbij komen denk denken... Ja, jongens, ja. jongens, jongens, wat moet je daar nou aan doen om dat te veranderen? Om die mentaliteit ook te veranderen van mensen. Ja, dan moet je niet aan mij als wethouder vragen. Nee, maar goed, da daar zou nee, dan misschien in de handhaving natuurlijk ook uh, iets uh, moeten gebeuren. Maar je kan niet overal tegelijk zijn. Nee, weet je... Het, het, het begint gewoon bij, bij het gedrag van de mensen zelf. Ja. En, en je kan niet Eens. altijd met je vingertje naar de overheid wijzen, of naar BOA's of naar handhavers. Het is ook het gedrag van de mensen zelf die het uiteindelijk moet doen. En uh, je kan overal wel op gaan proberen te corrigeren. Maar dan heb je, dan heb je nog wel honderd man nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ja, dat, dus dat, uh, dat gaat niet. Maar goed, daar, daar worden nog wel wat dingen over gezegd, ook over uh, hoe daarmee uh, om te gaan. Uh. Ja, maar goed. Ja. Um, dan hebben we natuurlijk, uh, we hebben het al gehad over de woningen die uh, gebouwd uh, moeten gaan worden, het sportbeleid, uh, uh, de jeugd. Wat, ja. wat, uh, wat zie je met uh, de jeugd uh, waar echt iets aan gebeuren moet? Nou, ik, ik, ik denk dat de, de overgrote meerderheid van de jeugd uh, ontzettend goed bezig is, uh, uh, ook op sportief gebied. Van de zomer heb ik even een bezoekje gebracht in, in, in, in Nieuw-Noord. Uh, en heb ik daar met een paar jongens die daar wonen... een spelletje voetbal gespeeld met samen met Sportservice. Dus de, de, de hele zomervakantie zijn kinderen actief geweest... om lekker uh, met sport bezig te zijn. Georganiseerd ook vanuit uh, Sportservice en de gemeente. Uh, ik ben bij het skateparkje geweest... waar ik toch elke dag wel heel veel jongens en meiden bezig zie. En uh, daar gaan we natuurlijk ook uh, proberen nog... Uh, uh, zo snel mogelijk een, een uitbreiding te realiseren als het gaat om het skateparkje. Eh, dus vooral eh, jongeren jeugd bezighouden, actief bezighouden, ze la lekker laten uh, uh, aan sport deelnemen, wat ze leuk vinden, dus uitdagen, dat is denk ik heel belangrijk. En dan heb je altijd nog jongeren die uh, dat niet willen en een beetje willen chillen en uh, ja, een beetje bij elkaar willen komen. En, ja, en, en daar moet ook aandacht aan besteed worden. Dat doen we ook. We gaan er ook over met ze in gesprek en kijken dat ze niet al te veel overlast veroorzaken voor de buurtbewoners, dus dat is wel een zorg en een aandachtspuntje op zich, maar ja. daar gaan we ook mee aan de slag. Ja. Nou, dan uh, hebben we het over zorg en welzijn, hè? De, de maatschappelijke ondersteuning. Ik, ik denk dat ja. je kunt zeggen dat er toch best wel wat uh, stille armoede in het uh, ja. dorp uh, ja. is. Wat, wat, wat kunnen jullie daar aan doen als gemeente? Nou, toevallig, ik heb natuurlijk uh, de eerste weken. Uh, veel kennis gemaakt en veel gesprekken gevoerd met de ambtenaren die dit allemaal, zeg maar, al in de dagelijkse praktijk doen. En contacten onderhouden met mensen als het sociaal wijkteam, maar ook ambtenaren die zich bezighouden met specifiek met de jeugd en jongeren die extra aandacht nodig hebben. En ik heb geconstateerd dat met name eigenlijk het, het, het, ons aandachtspunt aandachtsgebied eh, toch ook wel nieuw eh, Noord is. Dat we daar eh, eigenlijk alle disciplines, alle organisaties alle uh, partijen die daar op een of andere manier activiteiten ontwikkelen, bezigheden organiseren uh, met mensen in gesprek zijn, mensen zorg bieden, mensen begeleiden uh, enzovoort. En, zo, om, en bij elkaar te brengen. We zullen dat in oktober doen, een, een soort conferentie rond alles en iedereen in gesprek. Dat geldt ook voor een aantal buurtbewoners en de wijkagent om met elkaar vast te stellen wat is hier nou nog nodig, ja. wat doen we eigenlijk allemaal al in, in, dat, in die wijk en, en welke mensen hebben nou extra aandacht nodig en waar, hoe kunnen we dat nou het beste doen. En als je dan ook nog weet dat door de coronaperiode uh, heen Ongetwijfeld weer mensen extra in eenzaamheid teruggevallen zijn of niet de dingen hebben kunnen doen die ze zouden willen doen. Of door uh, het, het verlies van werk uh, in, in, in financiële problemen raken. Dan gaan we allemaal in kaart brengen. Gaan we allemaal aandacht aan besteden. En daar hebben we niet voor niks. Een, een coronafonds uh, voor uh, ingesteld. om mensen te helpen, inderdaad, de komende maanden. Uh, om in, in dat een klein beetje weer de rug in de steun, uh, steun in de rug te krijgen. En even iets weer mee aandacht te geven dan, uh, dan misschien de afgelopen maanden geweest is. Ja, maar nou ja, er zijn natuurlijk al heel veel mensen die heel goede dingen doen. En ja. wellicht is het handig om die mensen zeg maar op hun eiland uh, af te halen en ja. uh, al die eilandjes bij elkaar te brengen en te kijken ja. wat men ook voor elkaar kan betekenen. Precies. Precies, dat is wat we willen. Ik wil gewoon, gewoon weten van wie doet er wat. Wat, wat, wat ontbreekt er nou als ik daar door de wijk heen loop en heb ik een paar keer gedaan. Dan denk ik van nou, ik zie daar best wel een aantal verbeterpuntjes. Er zijn mensen misschien met een, met een, met een voortuintje dat, dat ze zelf niet meer goed kunnen onderhouden. Nou, misschien is er een andere buurtbewoner die zegt ik vind het ontzettend leuk om in de tuin te werken. Ik wil die mensen wel helpen. Ja. Dus er zijn er tal van, van oplossingen die je met elkaar als uh, gemeenschap uh, kunt oppakken en elkaar kunt helpen. En het hoeft niet altijd van een organisatie of van de overheid te komen. Maar juist met elkaar als inwoners, bewoners van de, van de wijk. Om eh, te kijken van wat kunnen we doen en wat kan de gemeente daarbij helpen. Spaan en Dan, bijvoorbeeld als het gaat om het, het onderhouden van en schoonmaken. En het, alles bij elkaar hoop ik dat wij een hele actieve rol kunnen vervullen en, en faciliteren. Om eh, nou, het, het, het leven en, en het, het gevoel van veilig, veiligheid in, in dat deel van Zandvoort weer een beetje terug te brengen. Ja. ja, nou samenwerking, hè, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Um, dan heb ik het ook nog over de ambtelijke samenwerking met Haarlem. Wat, wat, ja. uh, wat gaat daar gaat niet over. gebeuren? <laughs> nee, daar ga je niet over. Maar je heb er wel een mening over natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> nee, kijk, er stond vandaag natuurlijk ook weer een, een artikel in het Haarlemsdagblad. Uh, in algemene zin uh, constateer ik, en ik kom van buiten... ik heb natuurlijk de hele periode ervoor niet meegemaakt... Maar er zit een hele grote gemotiveerde groep ambtenaren dagelijks klaar om eh, met ons de belangen van Zandvoort zeg maar, in te vullen en, en daarmee aan de slag te gaan. Um, uh, daar ligt het niet aan hoor. Het, het, het zijn allemaal uh, zeer bewogen en bevlogen ambtenaren die graag uh, voor Zandvoort aan de slag zijn. Alleen er is in het verleden zijn er afspraken gemaakt en, en, en je komt er nu achter nou, als het zoiets van, van twee, tweeënhalf jaar draait... Uh, hoe dat dan in de praktijk werkt. En dat zijn verbeterpunten. Nou, daar gaan we over in gesprek. En dat geldt voor beide kanten over ons. Ja. Uh, worden daar de bewoners ook nog bij betrokken? Bij, uh, bij die dingen die verbeterd nou, kunnen worden? Of is nee, het voldoende... Om, om dat waar er over geklaagd wordt aan te pakken en te zeggen van nou dat is Ja, de, de klachten die binnenkomen komen natuurlijk inderdaad bij het, klant, het klantencontactcentrum binnen. Dat komt bij ons binnen en die moeten gewoon goed afgehandeld worden. Maar het gaat er vooral om, eh, dat is wel een beetje eh, antwoordelijk en politiek samen, om te zorgen dat eh, alles wat wij als verlanglijstje, eh, als wenslijstje hebben van wat wij vinden vanuit Zandvoort dat er moet worden gedaan, dat het ook wordt uitgevoerd en binnen de termijn die we daarvoor afgesproken hebben en in de meeste gevallen, in de overgrote van de, deel van de gevallen gebeurt dat ook. En wat uh, ik zeg, uh, er zijn in het, begin, in het begin misschien in de aanloop afspraken gemaakt waarvan je nu, uh, terwijl je daarmee bezig bent, tot de ontdekking komt van nou misschien moeten die afspraken nog wat aanscherpen. Maar over het algemeen uh, is mijn beeld uh, positief. Positief, nou ja goed. Ja. Nou ja, je bent nu twee maanden, hè? is het één? Ja. Twee, twee maanden. Uh, twee, twee uh, ja. maanden, ja. Ja. Ja, ja. Voelt het goed? Ja, warm bad. Ik ben echt, uh, ik, ik ben echt uh, heel goed ontvangen. Uh, mensen hebben mij uh, meteen uitgenodigd voor kennismakingsgesprekken. Ik heb er al heel veel uh, gehad en daar gaan we de komende weken gewoon nog mee door. Ik wil zoveel mogelijk uh, uh, mensen in Zandvoort en organisaties in Zandvoort uh, leren kennen en spreken. Ik binnenkort met diverse, uh, uh, zoals de Sportraad en andere verenigingen, gaan maandag... Uh, als de scholen, uh, de basisschool in eerste instantie, om kennis te maken. Uh, nou, en dan zijn een tal uh, van voorbeelden waar ik de komende tijd weer mee in gesprek ga. Iedereen is weer terug van vakantie, dus dat kan allemaal weer. Dus ik ga uh, uh, prettig en gezellig uh, bij de mensen langs. Ja, ja, maar heb je dan nog wel tijd uh, privé om leuke dingen te doen? Want ik zie dat je moet koken bij de Wijker Kookclub bijvoorbeeld. <laughs> ja. Hè? ja, ja, ja, ja. En, ja. Uh, hey, ja. Voorzitter van de Cuisine Culinaire Nederland. Ook dat nog? Ja, ja. ja hartstikke leuk. Dat is toch een hobby? Ja. Als je een hobby hebt, dan kan je veel doen hoor. Ja, dat en, als is waar. Je, en, en als je wethouder bent en je vindt dat als wethouder zijn erg leuk om te doen, en zeker in, in, in Zandvoort is het ontzettend leuk om te doen. Ja, dan kan je heel veel, hoor, dan, uh, kan je heel veel tijd steken in, in dat soort leuke dingen. Dan is het alleen maar positief. Z zijn de, de, de nevenfuncties die je hebt. Ook nog een aanleiding om dat mee te nemen in wat, wat er hier in Zandvoort gebeurt? Om te zeggen, van nou, dat doe ik daar en dat, daar zie ik in Zandvoort ook wel mogelijkheden voor? Nou, ik heb, um, en zoiets denk ik soortgelijks gebeurt al. Maar ik heb bijvoorbeeld 15 jaar geleden. In Devenweek, waar ik de kookclub heb met een aantal vrienden. Uh, uh, zijn we gestart met het organiseren van uh, kerstdiner's. voor mensen die eenzaam waren tijdens de kerstdagen. Dat is inmiddels landelijk behoorlijk uitgerold. Er zijn heel veel organisaties die zich bezighouden met eenzame ouderen. die uh, tijdens de, uh, de kerstdagen. Uh, um, nou ja, uh, nou ja, niet gezellig met anderen aan tafel kunnen zitten. Nou, die nodigen we uit. Nou, in het pluspunt uh, is er nu ook. Uh, of er wordt in ieder geval ook regelmatig een lunch georganiseerd voor mensen om bij elkaar te komen en naar binnen te gaan. Nou, ik, ik doe het als, als vrijwilliger, ook in, in uh, Halfweg Zwanenburg waar ik woon. Daar organiseren we ook uh, uh, eten, samen eten, uh, drie vrijdagavonden uh, en daar kook ik dan ook voor. Dus ik vind dat ontzettend leuk om te doen. En uh, je, je geeft de mensen ook enorm uh, plezier, gezelligheid. Uh, mits je die anderhalve meter afstand maar weer uh, goed in de gaten houdt. Maar dan bied je de mensen even iets anders dan dat ze thuis zitten. En uh, nou ja, aan de muren zitten te staren of de televisie aan moeten zetten. Om ja. een beetje gezelschap te hebben. Nou ja goed, uh, voorlopig uh, hoef je je niet te vervelen. Dat is duidelijk. Dat ga ik zeker niet doen, nee. <lacht> Nou, mooi. Ik, euh, fijn om te horen dat je je op je gemak voelt hier in Zandvoort. En uh, dat het een prettige plek is waar je terecht gekomen bent. Uh, ik denk dat er inderdaad uh, voldoende werk uh, is uh, voor. Uh, en ook een frisse, hè, frisse, frisse kijk weer op uh, zaken. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, als mensen je willen bereiken, dan kan dat altijd via de gemeente. Hè? Dus dat is uh, secretariaat.van.haafte.zandvoort.nl, ja. uh, uh, zie ik hier staan. Mensen, Dat uh, We gaan, ik wil je toch even, even, even aanvullen als je het goed vindt. Ja, Want wij hè? gaan ook met ingang van de komende maand. Gaan wij ook zeg maar spreekuur uh, organiseren. Dus uh, elke week zal er een lid van het college, de wethouder of uh, de burgemeester. spreken houden op drie locaties in het dorp en ook in Benveld. Dus mensen kunnen ook ons uh, binnenkort gewoon zelf uh, zonder afspraak benaderen. En met mij of met collega's in gesprek. Dus we gaan ook daarvoor het gemeentehuis uit, zeg maar. Heel goed. En ik, ik ga ervan uit dat dat gemeld wordt in de Zandvoorts Ja, natuurlijk. En ja. dan kunnen de mensen vinden waar ze dan uh, naartoe kunnen gaan om ja, met jullie te klopt. praten. Het zal ja. belangrijk zijn, denk ik. Zo is het. Goed. Raymond, heel erg bedankt voor je gesprek. Ik wens je nog een goed weekend. En ik hoop dat het een beetje droog blijft. Dan heeft iedereen er een beetje plezier van. En uh, graag tot de volgende keer. Dankjewel. Goed zo. Tot horens. Dag. Dag. We luisteren naar uh, Baccarat. Sorry, I'm a lady. Something in the way he moves, makes me sorry. I am a lady. Hello stranger, you're a danger. Dat was wakkera. Uh, um, wij hebben aan de telefoon Fred van Zanten. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van Zanten, u heeft de voorpagina gehaald. Weliswaar van, de, van, de, van de, de Zandvoortse courant, courant maar toch... Nee, daar uh, dat ben ik eigenlijk uh, altijd een beetje blij, Eigenlijk dat we als schoolreden in de belangstelling staan. Ja, dat is heel goed. Er is hier toch wel een behoorlijke grote groep jeugd uh, in het dorp die bij u naar school gaat. Dus uh, ja, dan uh, is het nieuws als u zegt uh, geen mondkapjes verplicht bij ons op de college. Ja, nou op zich is dat niet echt. Nieuws denk ik, want we volgen als school gewoon de richtlijnen vanuit het uh, RIVM en de overheid en de VO-raad. Ja, en daarin staat niks op dit moment over een verplichting van mondkapjes. En ja, ik wil graag buiten een discussie blijven waarbij de een vindt dat het wel moet en de ander vindt dat het niet moet. Ja. Dus uh, we voorlopig uh, uh, hanteren we die richtlijnen om een uh, zo normaal mogelijk schoolleven te kunnen hanteren. Ja. Dat is wel zo goed voor kinderen en ook voor het team. En, en als kinderen nou gewoon uh, vanuit huis of vanuit zichzelf uh, zeggen van nou ja, ik, ik vind het toch wel een dingetje en ik wil niet ziek worden en ik wil mijn oma niet besmetten en mijn moeder niet. Dus ik ga toch een mondkapje dragen. Hoe, hoe gaat u daarmee om? Ja, dat, uh, dat staan we toe. Dat heb ik ook in, uh, uh, al, uh, toen al aangegeven. Want iedereen heeft in zijn omgeving wel iemand die kwetsbaarder is. Dus op het moment dat je denkt van ja, ik ben, ik voel me veiliger met zo'n mondkapje op, dan mag dat gewoon binnen op het schoolterrein bij leswisselingen, tijdens de lessen uh, eigenlijk niet, want ja, je wilt toch een hele goede communicatie tussen docent en leerling en dan is het wel fijn als het hele gezichtsexpressie, als dat gewoon duidelijk is voor iedereen. En we hebben gelukkig hele kleine klassen. Gemiddeld 19 kinderen in een uh, behoorlijk ruim klaslokaal. Dus als een leerling zich niet helemaal veilig voelt in de omgeving, dan is er ruimte zat om iemand wat, wat uh, geïsoleerd neer te zetten. Ja, dat kunnen ze dan gewoon aangeven en dan kunnen ze op een plekje zeg maar iets verder weg bij hun medeleerling uh, gaan zitten. Ja, klopt. Hm. Maar op dit moment heeft eigenlijk niemand het aangegeven, nog uh, ouders of leerlingen, van we, wij willen dat dat per se gaat gebeuren. Um, uh, dus de, ja, we zijn een beetje in de gelukkige omstandigheid dat we natuurlijk beschikken over een heel ruim schoolterrein. Uh, en het, het, het schoolgebouw zelf laat ook heel veel bewegingsruimte toe. En dat maakt het voor, uh, ja, voor ons wellicht makkelijker dan voor collega scholen. Ja. Waarbij je uh, met uh, smalle trappenhuizen en dat soort dingen. Dat hebben we allemaal niet. Alles is gelijk vloers. Ja, het is heerlijk ruim en dat maakt het gelukkig heel overzichtelijk en kunnen we eigenlijk net doen alsof het ja, zo normaal mogelijk kan gaan. Uh, dus de lessen zijn gewoon. We hebben in de lokalen een vrij breed middenpad gecreëerd voor de docent, dus die kan ook door het klaslokaal heen met die anderhalve meter afstand en dan toch zien wat leerlingen achterin het uh, lokaal doen, of, of, of ze op een laptop of schrift al bezig zijn met de, de opdrachten die ze moeten doen. Dus ja, wij zijn heel tevreden tot nu toe. En het u heeft eigenlijk nu een ideale moeten. situatie op school. Wat zegt u? U heeft een ideale situatie op school. Nou ja, op dit moment wel. Uh, maar ik, zeg, ik heb een top 10. Uh, niemand is ziek. Niemand heeft klachten. Dus we hanteren een, een, het, het, het, uh, het lesrooster het volledig. Dus alles draait eigenlijk zoals in de pre tijd En dat is wel heel fijn. Uh, ja, er zijn natuurlijk wel wat uh, zijn veel meer hygiëne dingetjes. En, uh, in, in, de, in de teamkamer, ook daar zitten de collega's op anderhalf uh, meter afstand. En dat, dat is wel anders natuurlijk. Uh, maar ja, de, qua lessen, en zeker omdat we hebben natuurlijk dat afstandsonderwijs gehad. En dat ging op zich best, best redelijk. Maar. Het, het echte werk, ja, dat is toch eigenlijk niet vergelijkbaar. Dit is gewoon wel heel, heel fijn. Dus iedereen ja, is gewoon blij dat die kinderen weer op school zijn. We hebben ook die indruk dat kinderen... Het Schelf. is natuurlijk school, maar ja. dat ze het toch wel fijn vinden dat ze er weer zijn allemaal. Ja. Dat is mooi. Is, is er van tevoren met uh, de oude raad en met... Uh, met uh, ik weet niet of dat jullie ook een leerlingenraad hebben, dat zal ongetwijfeld... Uh, uh, dit besproken, hoe, hoe jullie dat in gingen vullen... Uh, ik heb uh, grondig overlegd uh, met het team, met de medezeggenschapsraad en dergelijke. En we hebben alle ouders uh, vooraf natuurlijk ingelicht van zo en zo gaan we het doen. Zowel in de periode toen we ineens vanaf 1 juni weer wel naar school mochten. Hoe dat ging met verschillende ingangen en, en, en noem maar op. En ook nu hebben we natuurlijk duidelijk gemaakt van hoe we dat uh, gaan aanpakken. En uh, ja, alle ouders uh, ja, die, die zijn natuurlijk vrij om daarop te reageren. Nou, dan krijg je soms wel vragen en, nou, en tot nu toe ik het, denk ik, allemaal naar tevredenheid kunnen beantwoorden... ...de vragen die bij ouders leven. Ja. Zijn er um, ook, uh, dat u weet, uh, leerlingen geweest die, die besmet zijn geraakt... ...waarvan u zegt, van, nou dat, dat is allemaal goed afgelopen... ...en de, die, die zijn weer gelukkig terug kunnen komen... Uh, nou, ik, ik heb geen idee of, uh, of leerlingen echt besmet zijn geweest. Maar we hadden natuurlijk wel de, de regel van: als, je een klacht, als er klachten zijn, dan blijf je thuis. Dus in enkel geval zijn er wel kinderen, uh, ouders geweest. die hebben gezegd: Ik houd mijn kind even thuis voor de zekerheid. Maar ja. Ja, met een paar dagen, een dag, twee dagen, waren ze toch eigenlijk wel weer van: Ja. ...lijkt, lijkt niks, er, op niks op, op coronavisales. Dat dus... nou ja, gelukt met... gewoon niet. Nee, zeker. Maar er zijn natuurlijk kinderen die op vakantie zijn geweest... ...en die op het laatste moment teruggekomen zijn... ...en die misschien net in een nagebied zijn geweest... ...en dus in quarantaine moeten we hebben ouders en de, uh, wordt het, de uh, we, we zijn de, uh, ook weer gelukkig omstandig hè, dat wij toevallig als eerste mochten beginnen uh, na de vakantie en uh, zoals er nu allerlei uh, plekken tot uh, oranje en uh, rood gebied zijn verklaard ja wij zijn al lang begonnen dus de scholen die straks open gaan van uh, na het weekend ja, daar kan het natuurlijk nog wel anders spelen bij ons was dat eigenlijk nog niet het geval nee en uh, ja, en je denkt als ouder ook wel een verantwoordelijkheid om, als je zeker weet dat je in een bepaald gebied bent geweest, om je kind inderdaad niet naar school te laten gaan. En, en bij mijn weten zijn alle ouders die kennen hun verantwoordelijkheid. Dus uh, en gezien de situatie nu op school, ja, is er ook geen reden tot zorg. Nee. Nou zijn er in het begin van het schooljaar op de middelbare school vaak uh, uh, introductieweken? Of in ieder geval hè, waar, waar, men, waar de scholen dingen ondernemen. Is dat nu anders? Uh, nee, eigenlijk niet. Want ook hier hebben we advies ingewonnen bij het RIVM voor het Brugglaskamp. En uh, zij zeiden van, ja, de, volgens onze richtlijnen kun je dat gewoon uh, door laten gaan. Ik heb alle ouders individueel gevraagd van, van hoe sta je daar tegenover? Want ja, je, een kind komt toch vanaf de basisschool en komt dan ineens op de middelbare. Dat is toch altijd een grote stap. En alle ouders zijn, waren unaniem, mijn kind mag mee op dat kamp en hebben... Bijna alleen maar buitenactiviteiten. Dus dat maakt het gewoon ontzettend gaaf. Waardoor we het, de, de gewone situaties als altijd konden hanteren, kinderen elkaar daar goed leren kennen. en konden toen op het kamp aangeven. Ik wil bij dat kind in de klas, of ik wil bij dat kind in de klas. Want ja, ze, ze kennen elkaar natuurlijk voor die tijd eigenlijk nog helemaal niet. Dus we oh yeah. konden ook op de, de reguliere wijze gewoon de klassensamenstelling weer, weer maken. Dus uh, wij zeggen, we proberen met alle beperkingen die er zijn toch het het gewone, normale schoolleven zoveel mogelijk uh, vast te houden. Ja, dat is natuurlijk heel fijn voor, uh, ja. voor die kinderen. Uh, gezien uh, de veroudering, uh, als ik, of de vergrijzing moet ik zeggen, van uh, Zandvoort, merkt u dat ook in, uh, in de aanmeldingen van kinderen die doorstromen uh, vanaf de basisschool naar de middelbare school, die dus naar die, uh, naar die brugklas komen? De ja, nee, maar ik bedoel, de, de, de aanmeldingen van, van nieuwe leerlingen, is, is, dat, is dat voldoende voor u? Want u zegt nu, u heeft het geluk dat u hele ruime klassen heeft, en dat is natuurlijk heel fijn. Maar is dat een, een teken aan de wand, van dat er minder leerlingen zijn die naar uw school toe komen, vanwege nee, de vergrijzing? Nee, helemaal niet. Helemaal zijn, niet. Uh... Ik heb uh, eigenlijk net zoveel uh, leerlingen als uh, afgelopen jaar. En uh, wij, m, ik wil heel graag de kleinste zelfstandige MAVO van Nederland blijven. Want dat zijn, dan heb je als ouder ook wat te kiezen. Er zijn scholengemeenschappen in onze regio die zijn enorm groot. Ons, wij zijn de kleinste. Dat is voor kinderen en voor ouders juist fijn. En ik hoef niet te groeien. Er is geen enkele reden om meer leerlingen binnen te halen. Want het gaat, het gaat top. Dus ik, uh, het, heeft helemaal geen, het is geen doel. Op zich om meer leerlingen binnen te halen en om te groeien. Dat gaat, uh, gaat uitstekend? Nou, dat, dat is heel fijn om te horen. Want uh, ja, uh, voor, de, voor de aandacht van de kinderen en uh, voor het prettig lesgeven is dit natuurlijk essentieel. Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat als je in een klas zit met uh, 30 uh, leerlingen. dat dat toch een heel ander verhaal is als wanneer er 19 leerlingen in een klas zitten. Ja, dat klopt. En dat, maar daarom. Uh, wij hanteren gewoon de regel eigenlijk maximaal 24. Maar ja, er is op dit moment, ja, de 30 gemiddelde was zo groot als 19. Eigenlijk, van, of je nou 3C neemt of 2A, er zitten er 22 max in. En dat, uh, dus ja, dat, dus we hebben in zo'n lokaal inderdaad heerlijke ruimte... om ook elk kind uh, ja, de, de nodige individuele aandacht te geven. Dat nou, is echt is, heel fijn. Ja, het, het, dat, uh, dat is heel fijn om te horen, inderdaad. Maar goed, ja. uh, u heeft het allemaal onder controle, dat is duidelijk. Uh, de sfeer is prettig, de kinderen zijn weer blij dat ze naar school kunnen... Uh, ook omdat dat natuurlijk ook een beetje structuur geeft. En ik denk dat de ouders dat ook heel fijn vinden naar wat er allemaal uh, achter de rug is. Dus uh, het gaat helemaal goed komen. Dat is uh, dat, ja, voorlopig ga ik ervan uit. En uh, we hebben natuurlijk wel scenario's voor het geval het anders wordt. Maar dat is gewoon vooruitlopen op de zaak. Want uh, met. Uh, ja, met dat geluk blijft het zoals het nu is en gaan we op de Gaat u dat, dat redden? gewoon redden? Ja, ja, maar even terugkomen op die scenario's. Hè, dat als het inderdaad, stel je voor dat er een, een lockdown zou komen omdat het toch uit de hand loopt. Wat voor ernstige veranderingen gaan er dan plaatsvinden bij u op school? Ja, dat we weer teruggaan naar het onderwijs op afstand. Dus dat alles weer digitaal wordt. Dus al die leerlingen. Die, uh, onze leerlingen hebben allemaal een laptop vanuit, uh, vanuit school. En die, ja, die moeten ze dan weer ophalen met hun boeken. Ja, en dan gaan we weer terug naar het scenario van uh, de maanden maart, april en mei. Ja. ja het, uh, Liever niet? Nee. Nee, is niet nee, fijn. Nee. Nee, nee. Maar goed, het, uh, de mogelijkheid is er en het is goed gegaan toen. dus. Mocht het gebeuren, dan gebeurt het. Eh, we gaan er gewoon vanuit dat het niet gebeurt. Dat is veel Oké. Okay. Goed, meneer Van Santen, dank u wel voor dit gesprek. Uh, ik wens u een goed schooljaar. Uh, en een gezond goed schooljaar. Nou, dank u wel. En een heel fijn weekend. Heel goed, dank u. Zelfs. U ook. Dag. Dag. Goed, voordat we gaan luisteren naar Simply Red... Uh, wil ik even nog een kleine opmerking plaatsen... bij uh, het jazzconcert uh, wat volgende week uh, plaats gaat vinden. Uh, dat is op 6 september in de krocht. En, uh, ja, de, een tekst van de organisatie is dat zij uiteraard... een natuurlijke terughoudendheid hebben om uh, groepen bij elkaar te halen met onder andere de Jazz in Zandvoort. Uh, de maatregelen met betrekking tot deze concerten... op 6 september hebben ze laten toetsen... door de veiligheidsmanager van de gemeente. En deze heeft geconstateerd dat zij daaraan voldoen. En ze hopen daarmee van harte dat de angst die er is... bij sommige mensen om niet naar het concert te komen weggenomen is... En uh, dat mensen naar de beide concerten toe kunnen. Uh, de, het ochtend, uh, of de ochtend, het eerste concert is uitverkocht. Uh, maar volgens mij zijn er nog plekken voor uh, het tweede concert. Wat van, nou, volgens mij vanaf zeven tot half negen is. Als ik me niet vergis. Maar zou u dat willen weten, uh, dan kijkt u op www.jazzinzandvoort.nl. En dan kunt u zien dat er nog kaarten beschikbaar zijn en hoeveel kaarten er nog beschikbaar zijn. U moet zich daar aanmelden met uh, eventueel uw partner... of met de mensen met wie u gaat. En of die wel of niet uit één huishouden bestaan. Want dat heeft te maken met de opstelling van de zaal. Uh, er waren nog 15 kaarten beschikbaar... maar misschien is dat ondertussen wel minder geworden... Maar uh, ga naar de jazz, want uh, het moet weer starten en uh, er is geen reden om niet te gaan. Goed, nou, Dat wou ik nog even zeggen. Dan uh, voor de agenda heb ik uh, te melden dat er uh, Magic Moment virtueel gaat in het museum van Zandvoort. En u kunt uh, zich uh, melden bij de balie van het Zandvoorts museum daarop. Ja, nou, volgens mij, uh, Pim, uh, zijn we er doorheen. Ik ga bedanken. Ik bedank jou, Pim Pim Groof, voor de muziek en de techniek vandaag. En, en hij heeft ervoor gezorgd dat ik iedereen aan de telefoon heb gekregen... wat helemaal goed is gegaan. De redactie deze week was uh, uiteraard weer in handen van Gert van Kuik. Dank je wel, Gert. Dat heb je weer knap gedaan, want het is toch altijd weer een uitdaging... om alles en iedereen op de goede plek te krijgen... Uh, de muziek was samengesteld door Cor Draaier. Die heeft dat op afstand gedaan en ook dat doet hij weer fantastisch. De presentatie was in mijn handen. Mijn naam is Irene de Jager en uh, fijn dat u weer geluisterd heeft... naar Goedemorgen Zandvoort, maar dan wel na twaalf uur Goedemiddag Zandvoort natuurlijk. En wij eindigen volgens mij met... Uh, even kijken, dan moet ik even spieken met Billy Joel... You're Only Human. Ik wens iedereen een fantastisch weekend en graag tot een volgende keer. Dag.